Sure. I'm gonna wait, so I'm sorry if you miss gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 3 uur.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 De Franse lerares die in Iran vastzat voor spionage is weer terug in Frankrijk. De vrouw Clotilde Reis werd vorig jaar in Teheran gearresteerd. Ze zou met haar mobiele telefoon foto's hebben gemaakt van een anti-regeringsdemonstratie. Gisteren werd bekend dat haar gevangenisstraf was omgezet in een boete van 285.000 dollar. Die boete zou gisteren zijn betaald. President Sarkozy zal Reis later vandaag ontvangen in het Elysée. In Zweden is een man gearresteerd op verdenking van brandstichting bij de cartoon-tekenaar Lars Vilks. De verdachte is van Kosovaarse afkomst. Vrijdagnacht werden enkele brandbommen in het huis van de Zweedse cartoonist gegooid. Het vuur doogde vanzelf en er was weinig schade. Lars Vilks was toen niet thuis. Hij wordt al jaren bedreigd omdat hij de profeet Mohammed als hond heeft getekend. In Groot-Brittannië is de voorzitter van het comité dat het WK voetbal van 2018 probeert binnen te halen afgetreden. Er was een rel ontstaan nadat een krant een in het geheim opgenomen gesprek had gepubliceerd. Daarin suggereert voorzitter Treisman dat Spanje bij het komende WK in Zuid-Afrika met hulp van Rusland scheidsrechters zou willen omkopen. Spanje en Rusland zijn net als Nederland en België ook in de race om het WK van 2018 te organiseren. De Britten hebben Spanje en Rusland inmiddels excuses gemaakt. Treisman is ook voorzitter van de Britse voetbalbond, de FE. In die functie blijft hij wel aan. Het weer vanuit het westen neemt de bevolking toe en kan er wat lichte regen vallen. Het is een graad of 16. Morgen vallen enkele buien en het wordt 12 graden aan zee tot 16 in het Binnenland. Dit was het NOS Jouw.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 Dat klinkt als een droom, maar niets is minder waar. Met de Kennemer krijg je bij honderden bedrijven in de hele regio... tot wel 20% korting op je aankoop. Dat is korting bij het boeken van je vakantie, de kapper... of je favoriete restaurant. Kijk voor een compleet overzicht van deelnemende bedrijven... of het direct bestellen van je pas op www.kennemerpas.nl Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis... ver weg van huis en familie.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 nummer 12 in de Haarlemse Waardepolder tegen overspaarne landen. Voor meer informatie, kijk op clubcarwash.nl Kijk eens, schat, kijk eens! Elke 25 ste besteller van de Kennemer krijgt zijn pas helemaal gratis. Profiteer mee en kijk vandaag nog op kennemerpas.nl Ook in de lente, de hele middag, het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM Abenario. Oh, hey, yeah. Cause you just stop. There's nothing you can do. Oh, day My right. I've had enough. I'm not too popular as from today. Right, right. I used to go there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 Think it just a lie You're no good I'm good enough to find Cause my heart Sweat on me I see the truth within your eyes I ain't fooled by your Thin disguise I can see I'm getting through Girl don't deny The way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 Kennermerland, weer Radio en CFM Zandvoort. Het is uh, vier minuten voor half vier. Zometeen, natuurlijk, meer hockey. Bloemendaal. Ze zijn er eventjes uh, lekker een kopje thee aan het drinken. Dus daar zometeen meer over die wedstrijd. Dat ga je natuurlijk allemaal live volgen in het programma Zondag in Kennemerland. Wat nog tot aan vijf uur vanmiddag doort. Zometeen ga ik je ook nog eventjes op de hoogte brengen van wat er speelt in de regio. En wat er allemaal gebeurd is. Zometeen muziek onderweg van Brain Power maar nu eerst. Ace of Base. Living in Danger. This was too definite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 in de eindrangschikking. En dat geeft recht op een... Europees ticket, dat wil Bloemendaal heel graag voor 2011. En ah ja, HGC zouden we natuurlijk ook heel graag, uh, graag willen. En bovendien geeft die eerste plek uh, ook een, uh, een voordeel dat je dan tegen nummer 4 speelt van de play-offs uh, lijst. Uh, dat, dat wordt allemaal later nog duidelijk. Uh, vooralsnog ligt het spel even stil. De bal ligt uh, bij Bouten Jolie uh, in de cirkel van Bloemendaal. Wat er precies aan de hand is... Uh,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 het, het, het strijdplan uh, kunnen zijn voor die, die tweede helft. Uh, op balbezit spelen en als het kan uh, in de diepte gaan. Maar absoluut uh, niet uh, de bal...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 The. Okay. be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 He's walking along with his soul in his lungs You stare at him long So it seems like we've been friends for years and I'm finishing. Vondagmiddag ga je al over. Het hoorde je op ZFM Zandvoort en AB Radio. Het is twee minuten voor vier. Zometeen dus het nieuws van vier uur en dan nog één uur lang zondag in Kennemerland... met het vervolg van de wedstrijd Bloemendaal HGC.